Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Iraanse geestelijke leider Ghamenei noemt de mensen die gisteren de straat opgingen om te protesteren tegen de verhoging van de brandstofprijzen tuig. Ze worden volgens hem geïnspireerd door vijanden van Iran. Ghamenei zei dat agenten hun taken moeten uitvoeren waarmee hij hintte op een harder optreden als de protesten aanhouden. De Iraanse regering besloot vrijdag de brandstofprijzen met de helft te verhogen, tot grote woede van veel Iraniërs. De koopkracht en de economische groei in Iran is hard achteruit gegaan sinds de VS zich terugtrok uit de atoomdeal en opnieuw sancties invoerde tegen het land.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 Na een terreuraanslag van Oeigoerse militanten... in 2014 op een treinstation in Kunming... zou president Xi hebben gezegd dat er geen genade getoond moest worden... en dat alle middelen van de dictateur ingezet moesten worden. Volgens experts zitten ruim een miljoen Oeigoeren vast in detentiekampen. Peking spreekt van heropvoedingskampen. In Hongkong hebben activisten en politie vanochtend... op een universiteitsterrein fel slag met elkaar geleverd. Een agent kreeg daarbij een pijl in zijn been...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 Love is funny or it's sad Or it's quiet or it's mad It's a good thing or it's bad But beautiful beautiful ah. Morgen, luisteraars. Welkom bij het tweede uur van CFM Jazz, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. En ja, we begonnen met Gretje Kaalveld. Eerste uur hadden we iets gedraaid van Ann Burton. En uh, ja, nou, ik heb Rita Reis genoemd. En ja, in dat rijtje was natuurlijk ook Gretje Kaalveld thuis. En dit nummer kwam van het But Beautiful heette het. Het kwam van een nummer van een CD, LP. Eigenlijk moet ik LP zeggen, geloof ik, dat het was. Greetje meets Jerry van Rooijen en Jigs Wiggum. Nou, Jigs Wiggum heb ik net voor de klok van uh, uh, 11 uur iets van gedraaid. En Jigs Wiggum is natuurlijk een hele bekende... De trombone-speler, Geboren in Cleveland, Ohio. En heeft in de, bij Glenn Miller gespeeld. Stan Keaton. Nou, een hele bekende man. Ook in Nederland zijn sporen verdiend. Uh, zeer de moeite waard. Dit was een van de laatste rustige nummers. We gaan het tempo ietsje omhoog doen. Niet eens zo gek veel. Uh, en dan heb ik het over Roland Kirk. Heeft ooit een bekende LP gemaakt. Reads and Deeds. En daar het nummer High Row van. Even kijken wanneer staat. Roland Kirk. Heb ik high uh, row. Kirk, uh, Reeds Deeds, een uh, hele bekende LP 1963, maar in Nederland is ook een band die heet Reeds Deeds, hebben een cd uitgebracht, Live at the Jazz Case. En eens even kijken wie erin meespelen. Het gaat om pianist Michiel Braam en saxofonist Frans Vermeersen. En dan zie ik staan dat er ook meegespeeld wordt door de drummer Macky van Engelen en de bassist Arjen Gorter. En die maken leuke muziek. En het is zeker de moeite waard om daar ook wat van te draaien. Naar, de band heeft de naam dus naar de cd van Roland Kirk. En ik zal even kijken wat ik dan een nummertje vind... wat we vanochtend wel kunnen draaien. A Law, for, A Law for Rory. Even kijken. Read and Deed. Heb ik hem hier? Ja. Fantastische cd, Reads and Deeds. En uh, ja, dat, dat, die, die, dat themaatje, dat is een prachtig thema. Ik zou bijna zeggen, dat is een soort oorwurm. Als je dat gehoord hebt, blijft het in je hoofd hangen. En natuurlijk waren er allerlei improvisaties. Ik heb een aantal leden van de band genoemd. Maar ik had nog niet genoemd. Saxofonist Bo van de Graaf. En rietblazer, fluitist Alex Cook. Dus ja, dit is Reads and Deeds. Vernoemd naar de LP van uh, Roland Kirk. Zeer de moeite waard. Mooie ritmewisselingen. Aardige swing. Uh, dan keren we terug naar de wat meer bekendere namen in de jazz. Dan kom ik bij Stan Getz En Stan Getz, nou, de, de, de, de, soms worden er hele leuke cd'tjes uitgebracht. En de Jazz Club is zo'n cd'tje zo uh, zo, zo En dan gaat het over thriller jazz. Allemaal jazzmuziek die te maken heeft met intro van films of tv-series... of uh, die allemaal in het thriller-genre vallen. En ik heb er uitgekozen deze keer iets te draaien van Stanket's Share Rate. We keren iets terug naar een rustig tempo. Vertrouwde klanken van Stanket zou ik bijna zeggen. En daar gooien we achter wat minder vertrouwde klanken. Van een, uh, een, een, een kwartet. De Rafaela uh, Sinis kwartet. En dat komt van een cd uit 2016. Waiting for Waits. En omdat het zonnetje zo lekker schijnt. Ja, zou ik zelf eigenlijk wel trek hebben in een ijsje. En uh, die Rafaela die zingt prachtig over de ice cream man. En Rafaela... Kom ze, Ice Cream Man. 45. It's our some strawberry surprise I got a cherry popsicle right on time A big stick mama that blow your mind Cause I'm a ice cream man I'm a woman man I'm a ice cream man Baby, I'll be good to you If you miss me and holler, baby, don't you fret. Come around and don't you forget. When you're tired and you're angry and you want something good. there's something bad that I swimming in. Cause I'm a ice cream man. I'm a woman. Well I'm your ice cream man, baby. I'll be good to you. I'll be good to you. Ha ha ha. baby, just for me. Fix you with a drumstick. I do it for free. 'Cause I'm an ice cream man. I'm the one man band. I'm an ice cream man, baby. I'll be good to you. Baby, I'll be good to you. Baby, I'll be good to you. I'll be good to you, to you, to you. I'll be good to you. I'll be good to you. Ja, leuke muziek van Rafaela Sinis Calci. Ice Cream Man, Waiting for uh, Waits Een CD 2016. Het grappige is wat, dat zij op een bepaalde manier zingt... die toch zeer verrijkend is. Italiaanse. En dan kom ik terecht bij een, een jonge Rotterdamse zangeres... met Portugese roots genaamd Maria Mendes. En ik zit eigenlijk dubbel welk nummer van haar nieuwe cd gaat draaien. Zij is met het uh, Metropool-orkest de studio ingedoken... samen met de Amerikaanse toetsenist en producer John Beasley. Die met keur van jazzmuzikanten gewerkt heeft. En zij heeft een, een prachtige cd gemaakt die in december gepresenteerd gaat worden. Met, samen met het Metropoolorkest. Er staan prachtige nummers op. Ik zal even zeggen wie er in meespelen. Maria Mendes zang Karel Boulet Piano, die kennen we wel. Die is wel regelmatig hier in Zandvoort in de klok geweest. Jasper Soms op de bas. Jasper van Hulte drums. John Beasley toetsenist. Ik zit echt te dubbel welk ik nummer van haar moet gaan draaien. Er zit er één die zit in het verlengde van wat Rafaela Sint-Colci zong. En dat laat ik een klein stukje van horen. Want het is toch wel een bepaalde manier van zingen. Die toch weer wat... En dat nummertje heet Tempo Emotieve. Klein stukje, omdat het zo bijzonder is. va vav, du, de, ra, ri, a, Nou, omdat we net al die andere gehad hebben met haar stembuigingen... kies ik nu toch voor een uh, wat meer conventioneel nummer. Uh, dat is ook van Maria Mendes van dezelfde cd. Uh, dat is uh, Danza do Amor. Faz al cair na tua mão. Estranho esta paixão do oca de oção. Na avança do nosso olhar, vence a manha de te tocar. sente sinto sento docear que nos onobriaça encanto. Tenho a força para voar, respiro a emoção de ter-te. Então, e as palavras beijam os teus lados. Ja, mooie klanken van Maria Mendes. Ja, er worden mooie dingen gemaakt in Nederland de laatste tijd. Deze is natuurlijk prachtig, deze cd van Maria Mendes met uh, Orkest en uh, Boulay op de piano. Prachtig, Close to Me heet die. Komt uit binnenkort, volgens mij. Maar we lieten vast een stukje horen. En dan, als we het toch over Nederlandse muzikanten hebben... dan kan ik niet om de Nederlandse trompetiste Maite Hontele heen. Binnenkort, aanstaande donderdag namelijk... is er een documentaire over haar, getiteld... Uh, ademtocht, de vele gevechten van Maite Hontelé. Misschien heb je wat van er gehoord. Het is een, een, een dame die uh, eigenlijk. Uh, uh, ja, het salsa-sprookje wordt het wel genoemd. Begint in 2003 als Maite de Nederlandse trompetiste voor het eerst optreedt in Colombia. En uh, ze, ze werd er onthaald als een heldin, en uh, ze, nou, ze speelde daar de zaak helemaal plat. Nou, misschien heb je als die opnames gezien van uh, uh, die man uit Maastricht. van uh, ja, Die bekende dirigent, die kan even niet op zijn naam komen. Die heeft ook altijd overal zo'n succes. Maar het succes van haar is te vergelijken in Bogota. En, en, ja, bijzonder. En, uh, nou, ze, ze, de vrijgevochten blonde trompetiste. Natuurlijk een zeldzaamheid in Zuid-Amerika. Heeft er tien jaar gewoond en groeide uit tot een mythisch rolmodel zou ik bijna zeggen. Stond in grote zalen en dat is een opmerkelijk succesverhaal. Maar ja, na tien jaar kwam er toch een eind aan. Het vroeg te veel van haar. En ze, ja, ze ging toch andere dingen bedenken en kwam ook terug naar Nederland. Aanstaande donderdagavond in het Uur van de Wolf een prachtige documentaire over haar. Haar laatste cd heet uh, Cuba Linda. en daar draak een nummer van. Maite Honté. Volgens mij is het een Rotter, uh, Rotterdamse, dacht ik. Ami Me Custa. ciudad que siempre anda positiva en la vida luchando para progresar pero cuando llega la noche y la fiesta prende el lugar cuando mi gente pierde la cabeza eso me gusta de verdad y de verdad Zeer de moeite waard. Deze documentaire wordt donderdagavond... om 11 uur uitgezonden op Nederland 2. En de documentaire over de trompetiste Maite Hontelé. Zeer, zeer aanbevolen. Uh, ja, dan gaan we over naar iets heel anders. En dat is uh, Barbara Morrison, bekende jazzzangeres heeft met heel veel orkesten op de bühne gestaan. En deze keer staat ze met Clinton Hamilton Jazz Orchestra op de bühne. En het L.A. Treasure Project, een CD uit 2014... ze zingt een heel, heel, heel bekend nummer. Komt-ie. Never know how much I love you You never know how much I care But when you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear you give me fever Lord when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning and fever all through the night. Sunlight's up the daytime. The moon lights up the night. I light up when you call my name. Cause I know you're gonna treat me right. I got a temperature. Lord, when you kiss me, fever when you hold me tight. loved Pocahontas and Pocahontas felt the same but when her father tried to kill him he said daddy please stop he's my flame he is me fever ooh when he kisses me fever when he holds me tight fever fever in the morning and fever That is something we all know. Fever isn't such a new thing. Fever started longer. Hey, give me. me. Isn't such a new thing? Fever started long ago. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever through the night. Barbara Morrison, Los Angeles area, steeds veel op. Hij heeft met alle grote in het jazz samen gespeeld. Als ik die lijst zo zie, die is heel, heel, heel lang. Geboren in 1949. Echt een uitstekende jazz -zangadest. Barbara Morrison. Maar het bandje waar ze mee speelde, ook niet te versmaden. De, Hamilton, de Clayton Hamilton Jazz Orchestra. En het nummertje heet Fever. En uh, ja... En dat gaat ook bij de kinderen ontstaan. Want uh, ja, zo direct twaalf uur is het zover. Aankomst van Sinterklaas natuurlijk in uh, Zandvoort. Daar bij de rotonde op het strand. En daar hoort maar één nummer bij. Wat ook in de jazzveren thuis past. En dat wordt gezongen door een uh, Nederlandse zangeres. Eigenlijk een duizend Hij komt, hij komt die lieve uh, goede Sint. Ellen ten Damme. Uw beste vriend, de vriend van ieder. Ja, klasse toch. een van de meest sensuele stemmen op dit gebied. Met de Sint Sinterklaasliedje natuurlijk. Komt af van een cd'tje, de Sint-cd. Vroeger was er een tijdschrift, Sint heette dat. En in die, ik denk een jaar of vier geleden... werd ook altijd een cd'tje meegeleverd. En een van die cd's werd gespeeld door het metropool Met allerlei eh, bekende Nederlandse namen. Wouter Hamel, eh, Wendersnijders, nou noem ze allemaal op. Prachtige cd met als je wat andere... Sint-muziek wil draaien. En om 12 uur is het zover dan verschijnt de Sint hier in Zandvoort. Zo rond 12 uur bij de rotonde bij het strand heb ik gezien. Dus ik zou zeggen nog eventjes luisteren en dan snel naar de intocht van Sinterklaas. Uh, dan heb ik nog wat mededelingen want ik heb een verzoekje gekregen om toch weer even te melden dat aan... Staande zondag 24 november. van 2 tot 5 uur uh, Jazzy Sunday afternoon. in Villa Flora in de hoofdstraat 55 in Hillegom. is. En uh, dit keer staat de gitaarcentraal. En Het gaat om het jazzcombo van Kees Diepenveen. Die speelt Hans Brouwer en Rob Jansen. En uitgenodigd is gitarist Lex Zoetewij uit Den Haag. En ja, dat beloof weer heel mooi te worden. Dus gitaarmuziek, als je van jazz houdt, inhoud van gitaarmuziek. Mag je eigenlijk dit optreden. Of volgende week zondag... om tussen twee en vijf uur in Hotel Flora in de Hoofdstraat in Hillegom niet missen. En als ik het dan toch over Hillegom heb... dan is er nog iets wat ik toch van harte moet aanbevelen in jullie belangstelling. Dat is namelijk dat er op zaterdagavond 23 november in Perido en dat is in het, uh, ja, het cultureel centrum van Hillegom zou ik bijna zeggen een optreden is van The Preacher Man. Nou dat is een jazzformatie die eigenlijk zeer zeer zeer de moeite waard het is afgelopen jaar st stonden zij nog op het Noordzee Jazz Festival. Dus twee. Evenementen hier in de omgeving. Nou, Hillegom, antwoord is niet zo ver. Ik rijd regelmatig. En een, nou, ik zou zeggen, kwartiertje ben je over. Kan je genieten van twee mooie jazz-sessies. De ene met de preacher Man zaterdagavond. zo Ik dacht zo rond acht uur, kwart over acht in Perido. En de andere zondagmiddag in Hotel Flora in de Hoofdstraat in Hillegom. Nou, ik hoop misschien dat ik jullie daar wel zie. Uh, dan gaan we verder met. Wat hebben we nog meer op programma staan? Ik kijk eens even op mijn lijst. Oh, we zijn in het hoofdstukje uh, The Big Band. En dan kom ik ook bij een bekende filmster. Die uh, heel veel films gemaakt heeft. Maar ook een enorme liefhebber is van uh, jazzmuziek. En zijn naam is Jeff Goldblum. En die speelt samen met de Mildred Snitzer Band. I Wish I Knew. Jeff Goldblum. Komt ie. Nou, die weten wel sfeer te bouwen. Jeff Goldblum. En de eens even kijken hoe die band ook weer... de Mildred Schnitzer Band. de Capital Studio Sessions uit 2018. Uh, we hebben iets gedaan in het eerste uur van n beurt. In het tweede uur begonnen we met Greetje Kaalveld. En nu wil ik afsluiten met de, een hele bekende Nederlandse zangeres... waarvan heel veel mensen niet weten dat ze ook jazz gezongen heeft. En dan heb ik het over Rita Hovink. Die is onlangs een, een cd van haar heruitgebracht... En daar wordt ze op begeleid door Thijs van Leer op de fluit... Harry Verbeek op de Noorsaxofoon... Wim Overgauw gitaar... Karel Schulze vibrafoon... Rob van Dijk piano... en Jelle Kikkert op de contrabos... en Erik Graeber op de drums. En dat is in uh, uh, 1969 gebeurd. Maar eigenlijk klinkt deze uh, ja, nog steeds van deze tijd. En ik heb gekozen voor het nummer... Softly as in the morning sunrise. Lita Hovink, zeer de moeite waard. As in the morning sunrise The light of love comes stealing Into a newborn day mm, Flaming with all the glow of sunrise A burning kiss is sealing The foe that all betray For the passions that thrill love If you hide to heaven, or oh, the passion that kills love, and let you fall to hell, so and each story softly, as in an evening sunset, the light that. We'll take it all away Rita Hovink, 1969, onlangs opnieuw uitgebracht, zeer de moeite waard... Uh, dat geeft mij nog mooie gelegenheid om iets te vertellen... over de ontwikkeling van het jazzprogramma. Er is ons gevraagd om ook uh, in het nieuwe jaar te gaan uitbreiden. En dan weliswaar op de zaterdag. Het is de bedoeling dat we op zaterdag tussen 12 en 2... ook een jazzprogramma gaan maken. Er blijkt toch een vaste schade van luisteraars te zijn... die dit soort muziek wel kan waarderen. Nou, dus daar hebben we eigenlijk wat uitbreiding nodig... van het aantal presentatoren. Want de zondag blijft gewoon doorgaan... maar de zaterdag gaat erbij komen. Dus als je belangstelling hebt om presentatoren... Uh, te worden bij CFM Jazz. nou dan is het verstandig om een mailtje te schrijven naar o.beuving cfm zfm Nogmaals, o.beuving Beuving. Uh, zfm Nou, als je dat schrijft, dan of je kijkt op onze website, dan nemen we contact met je op om eens te, met elkaar in gesprek te raken. Dus het gaat alleen om de zaterdag, want de zondag hebben we genoeg presentatoren. Zaterdag tussen 12 en 2, vanaf 1 januari, ook meer jazz op ZFM. Nou, het was een mooie uitzending. We hebben van alles gedraaid. We hebben nieuw gedraaid, we hebben oud gedraaid. We hebben vooral namelijk mainstream gedraaid. En toch een paar kleine prikkelende dingetjes tussendoor. We gaan eruit met Pee Wee Ellis, een bekende trompetist. En die is even kijken waar ik die heb staan. Pee Wee Ellis, get in little hipper. Nou, dat geldt voor een heleboel mensen, wordt word Hipper. En dat die kon van een Tenoration uit 2011. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou je zeggen tot een volgende keer. Maak er een mooie dag van. Ga er in ieder geval naar buiten. Ga in ieder geval naar de aankomst van Sinterklaas. Of ga lekker wandelen in de duinen. Want het is zeer de moeite waard. Tot een volgende keer op ZFM Jazz. Mijn naam is Alko B.